Ik wil mijn vrouw niet zomaar alleen laten, zuster. Doe nu maar, meneer. Het is beter voor u dan voor uw vrouw dat als ze... Maar ik gaan... krijgt een kind, zuster. Ze krijgt een kind. Dan mag haar niet zo voorkomen, hoort u dat? Hoort u dat? Ik stel u persoonlijk verantwoordelijk dat haar niets zo voorkomt. Dat is goed. Dat is prima, meneer. Als u dat dan maar weet. U bent hier in een ziekenhuis, weet u. Ja, ja. Er komen hier zoveel kinderen ter wereld. Het is ons vak, zo gezegd. Gaat u nu maar rustig naar huis en wij bellen u wel als het zover is. Maar ik kan mijn rij toch niet alleen laten. Heus, meneer, uw vrouw is bij ons in goede handen. Zal ik even een taxi voor u laten komen? Taxi, taxi, taxi. Nee, ik ben met mijn eigen auto. Dat ik ben met mijn eigen auto. Nou, dan gaat u rustig naar huis in uw eigen auto en wij bellen u wel. Uh, ja? Kan ik mijn rij alleen laten? Natuurlijk, meneer Dijkema. Gaat u nu maar. Ja? Meneer Dijkema. Ja met wie anders? Ook meneer met het RKZ. Is er iets met mij? Nee nee nee. We hebben uw toestemming nodig om uw vrouw met de tang te verlossen. Meneer Dijkema, hebt u mij gehoord? Ja, ja, Dank u wel meneer Dijkema. Zuster, zuster. Nog nieuws uit Emeloort? Niks, helemaal niks. Zal toch wel goed gaan? Geen bericht, goed bericht. Ja, jij altijd. Ja, je kan de natuur niet dwingen. Nee, maar Marij... Wat nou Marij? Marij is toch een gezonde flinke meid. Ja, maar... Eentje moet de eerste zijn. Ga nou, nou maar op met je mooie spreekwoorden. Oh, jongen, jongen. Het lijkt wel of jij een kind moet krijgen. Ja, je mag best weten dat ik doodzinwachtig ben. Jij. Ja, ik. Meneer Dijkema. Van harte gefeliciteerd met uw zoon. Een, een zoon? Ja, zeker. Een mooie, flinke zoon. Oh, oh, oh. En Marij? Uw vrouw is bij kennis. U mag echt niet te lang blijven. Ze is nog erg moe. Uh, moe? Ja, het heeft nog uh, erg gespannen. De dokter had u bijna laten roepen, maar nu is alles goed. Uh, ja. Zullen uw vrouw extra vertroetelen en pas naar huis sturen... wanneer ze helemaal op kracht is? En het kind, zusje? Zoals ik al heb gezegd, het is een gezonde boy. En heel, heel knap. Negen pond. Die het zijn moeder heel moeilijk heeft gemaakt. Mooi. Maar ja, nou wil ik naar Marije. Ja, maar heel eventjes hoor. U zo mag uw geloos wat langer bekijken. Die kan al tegen een stootje. Zo. We zijn er. Echt meneer Dijk, maar even maar hoor. Ja, zo. Marij, Marij, lieve schat. Gefeliciteerd, vader Dijkema. Je hebt je zoon. Marij, lieve schat. Nee, nee, niet kwaad hoor. Oh, ik ben zo blij. We zijn er toch maar rozen? Bloemen? Waardoor die heb ik in de winkel laten liggen. Dat hing niet, lieve schat. Maar je de tijd wilde maar niet omkomen. En, en jij? Hm? Ik ben zo moe. op mij. De zoon, meneer Tijkerma. Het is tijd. Ja, ja, ja. Echt, uw vrouw moet rusten. Ja, ja. Nou, nu mijn zoon. Komt u maar mee. Sorry, zuster. Maar uh, met Parij is alles goed? Ja hoor, met uw vrouw gaat het goed. Ze moet alleen veel rust hebben. Zo, we zijn er. Kijk, dat is uw zoon. Ah, mijn, mijn zoon. In levende lijve. <laughs> Jij mag Rudy heten. Pardon? Ja, ja, hij heet Rudy. Oh. Dat is de naam die zijn moeder hem wil geven. Een leuke naam, meneer Dijkma. Want zal de familie dat niet zo op prijs stellen, denk ik. Vader zal wel mopperen. Kijk, Rudy komt niet in de familie aan, de alle Ach, maar u bent nu toch een hele familie. Ja, hm? ja, ja, ja, ja. Zeg, hebt u naar die schattige teentjes gekeken? Heel ja, normaal, uh, Teentjes? Ja. ja. Ja, dat zijn leuke teentjes, ja. ja. Maar, wat ik wilde zeggen, zuster, uh, straks worden er rozen bezorgd. Rozen? Ja, rode rozen voor Marij. Voor uw vrouw? Ja, voor Marij en... Rudy. Rudolf? Uh, nooit gehoord. Hoe komt die jongen daarbij? Hij zal toch ook wel iets te vertellen, hè? Dat laat me koud. Van, van, van, van Rudy of Rudolf heb ik nog nooit gehoord. Het is maar een naam. Ja, natuurlijk is het maar een naam. Maar wat wil je dan? Wat ik dan wil? Dat de lijn wordt doorgezet. Dat de lijn wordt doorgezet, ja, mag ik alsjeblieft. In de familie zijn zoveel namen voorhanden, maar die waren zeker niet goed genoeg. Nou, hè, je stelt je aan. Ik stel me aan goed. Goed, laat ik me dan maar gaan stellen. Maar, maar, maar Rudy. Rudolf? Rudolf dan, ja, nou ja, goed. Daar hebben wij in het semine nog nooit van gehoord, toch wel soms? Nee. Nee, daar heb je gelijk in. Maar die kinderen mogen toch wel zelf een naam voor hun zoon kiezen. Nou, ze kiezen maar. Wees toch niet zo'n baar. Zo moet ik dan alles maar pikken? Wat doet die naam daarna toch toe? Wees blij dat er een gezond kind is. Maar daar ben ik ook blij om. Nou dan. Ja, nou ja. Rudy. Rudy, Christy van Wenne, Eigenlijk best een aardige naam. Zijn Duitse naam. Dat is toch niet zo gevoelig. Of we hier in Nederland geen goede namen meer hebben, Rudy. Laat die kinderen nou. het nou, toch. Ah, die Menno. Alsjeblieft, ga niet zitten, jongen, die broek. Ik ga helemaal niet zitten. Ik wil alleen maar aan vader vragen of ik zijn auto mag lenen. Mijn auto? Ja, ik wil naar Marij. Ja. Je wilt naar Marij? Ja. Nou, ga je gang. <laughs> het lijkt wel of hij de vader is. Dag, Menno. Ze zijn heel lief voor me hier. Ja. Dat mag ook wel wanneer je weet wat een dag liggen hier kost. Hij is sure, dat hoeven wij toch niet te betalen. Nee, nee, dat niet. Maar ondertussen jaagt het wel de premie omhoog, hè. Dat is ook nieuws, nieuwe vader. Daar vraag je me wat. Bloeien de tulpen hier als nog niet? Um, ik denk dat wij dat volgend jaar nog eens over moeten doen. We hebben ze te laat gepland, denk ik. Maar voor ik het vergeet... Uh -huh. dat gras achter moet je nou wel inzaaien... willen we er volgend jaar plezier van hebben. Uh, gras achter? Ja, dat is leuk voor Rudy, als hij straks gaat lopen. Oh, volgend jaar zien we wel weer. Maar... Van je bollen is weinig terechtgekomen. Uh, Volgend jaar nou? maar weer proberen, joh. En dat gras... Ja, eigenlijk heb ik daar helemaal niet aan gedacht. Ik wil daar aardappels spoten. Aardappels? Ja, aardappels. Makkelijk en uh, je hebt er geen omkijken naar. Wedden dat wij deze zomer nog aardappels van eigen hof eten. Dat is nog voordelig ook. Sjoerd. Dan wat nou sjoerd? Dat neem je niet, hè? Geen gras? Geen enkele plant. Wat afschuwelijk. Kom nou, kleintje. Laat mij nou maar eens experimenteren. Echt. Jij mag straks het voortuintje koesteren. En gebruik alsjeblieft je verstand, hè. Hey, sure. Je ziet het nog bij de buren. Die zijn dag in dag uit bezig met hun tuintje. Ze... Ja, maar dat mag ook gezien worden. Inderdaad, dat mag gezien worden. Alleen, ze kunnen amper een weekend van huis... Nou, ik bedank ervoor om een slaaf van mijn tuin te worden. En mislukken die aardappels. Dan is er nog geen man overboord. Maar Rudy dan. Die zou toch lekker kunnen spelen op het grasveld. Ach, maar rij, Meisje van me. Dat is pas volgend jaar. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Nou, jij hebt makkelijk praten. Ja, zo is het niet. Je houdt kinderen niet te lang aan huis gebonden. Ze moeten al vroeg de wereld ontdekken. En wat hebben ze dan nog aan een stadstuintje? Zo snel gaat het. Stof toch van niet? de buren, benzinedampen. Nee hoor, gaan we met hem naar het park. Dan heeft hij meer vrijheid dan in ons achtertuin. En zolang Rudy nog niet op eigen benen kan staan, heeft hij een prachtige wagen. Maar Marij, wanneer jij thuis komt, wacht jou nog een andere verrassing. Dat hoeft echt niet, Sjoerd. Mm -hmm. Rudy en ik zijn al zo verwend. Van je vader hebben we een spaarbankboekje van duizend gulden gekregen. Dat is toch echt een mal. Dat kan niet op. Wacht maar tot je thuis bent. De grootmoeder is druk bezig de familie doopjurk weer op te frunken. Een jongen in een doopjurk? In deze tijd? En dat vind jij goed? Ja, dat is gewoonte. Nou, ik snap niks van je. Dat hoeft toch niet? Als jij alles zou snappen... ...blijft een huwelijk niet spannend. Goh, Sjoerd, wat ingewikkeld. Helemaal niet. Maar dat jij die doopjurk accepteert... strookt toch niet met je revolutionaire begrippen? Schatje, het is familietraditie. Familietraditie. Alles wat met de geschiedenis van de mannelijke dijkenmaas te maken heeft... ...is voor mij belangrijk. Nou, dat hoor ik voor het eerst. Zelfs zo dat ik besloten heb ons kind in de kerk in Dronten te laten dopen. Mijn vader en moeder zullen daar bijzonder blij mee zijn... En geloof maar dat de kerk stampvol zal zijn. Dat geloof ik graag. Maar moet het nou werkelijk zo, Sjoerd? Waarom niet? We wonen toch in Lord? En we kerken hier geregeld. Nou en? Nou en? Ik vind het dat onze dominee de eer toekomt. Grote onzin. Kijk me eens aan. Hm, nou ja. Als het een dochter was geweest misschien dan wel. Echt waar? Echt waar, ja. Maar nu er sprake is van een zoon, wil ik het gewoon weer niet anders. En hou nou maar op met zeuren. Hm? Ik zeur toch helemaal niet. Ik vraag het alleen maar. Dat mag toch wel. Marij, jij mag alles. En wat zijn naam betreft heb jij volledig je zin gekregen. Dat was jij toch ook mee eens? Wel, maar... Weet je, diep in mijn hart betreur ik toch wel dat ik toegegeven heb. Dat je toegegeven hebt? Ja, dat had een Anne, een Douwe of een Menno moeten zijn. Dan ben je vreselijk. Vreselijk? Het is alleen dom van me. Wat hadden we hier naam nou nog altijd aan kunnen toevoegen? En? Ja, nee, ze heeft alles piekfijn voor elkaar. Daar niet van. Het is een lekker kereltje. Je meent het? Goed in huis is het, wat zal ik zeggen? Ja. Kaal. Ik zou persoonlijk niet in kunnen wonen, maar je moet denken dat ze nog zo jong zijn. Ik bedoel, ze zitten op de kaal klanken. Kale blanke? Nou ja, ze zijn wel gebijd hoor. maar ja, het is allemaal wat kaal. Ik bedoel, zouden de mij niet in zo'n hok moeten stoppen. Even goed toch zielig. Als buurvrouw maar gelukkig is, denk ik altijd. Nee, het is een hartelijk mens, hoor. Maar nog heel jong, echt een meisje. Heb je het met haar nog over de tuin gehad? Ja, even. Ik heb het gevoel dat zij er ook niks aan vindt. Oh, nee. Maar ja, hij schijnt nogal een doordouwer te wezen. Ik weet het niet hoor, maar die indruk kreeg ik wel. Wel, nou, die eerste indruk is de beste. Alleen het meest vreemde vind ik dat ze weer op reis willen. Met dat worm? Ja. Ik wil er natuurlijk niet mee bemoeien, maar Die je... man heeft gewoon de reisziekte. Ja, je kan het hebben. Ben jij hier? Ja, dat zie je goed. Ik dacht dat wij bovengezellig zouden koffie drinken. Als je het niet erg vinden drinken we hier gezellig koffie. Nou, mijn best. Hier kan ik ook de verrassing vertellen. Verrassing? Ja. Ik ga jou een fijne vakantie bezorgen. Vakantie? Vakantie? En Rudy dan? We zijn niet meer met z'n tweeën. Stil, stil, stil. Er is voor gezorgd. En daarbij kan je niet meer terug, want de zaak is al rond. Sjoerd praat geen onzin. Ik praat geen onzin. Rudy slaapt. Nou zie je, nou helpt hij weer. Dat het ook zo warm gaat. Nou, ja, dan komt mijn pan nog veel beter uit, maar Immers aan zee is het een stuk frisser. Gaat Rudy mee? Natuurlijk! Rudy is kerngezond. De zee zal hem goed doen. Maar al die drukte. Kleintje, we gaan pas naar de bouwvakvakanties. Waarheen is de reis, George? Doe alsjeblieft niet zo paniekerig. Dit jaar is het landen. En daar heb ik een huisje kunnen huren. Collega's zouden naartoe zijn gegaan, maar... Uh... Ja, ja, en die is ziek geworden, en daarom... e Inderdaad, zo is het, en niet anders. Waarom hebben we er niet eerst over gepraat? Ik bedoel... Schatje, dat kon toch niet? Ik moest heel snel beslissen, begrijp je? En de telefoon deed het zeker niet. Wil ik je een verrassing bezorgen? Dat is weer niet goed. Nooit is iets goed wat ik doe, nooit! Toe, Sjoerd, de buren. Ik kan me niks schelen. Net als ik al die reizen voor mijn eigen plezier heb uitgedacht. Heb je dat dan niet? Is het niet altijd jouw reis, jouw kerk, jouw museum, jouw plek? Ach. Het is jouw plezier. Hé, hey, Sjoerd, dat wil ik graag in delen. Maar kijk nou eens voor de aardigheid om je heen. Dat wat moet ik hier zien dan? Nou, je zou kunnen zien dat het hier bar ongezellig is. Bar ongezellig? Ja, en wanneer je zo goed bent naar buiten te kijken, dan zie je dat de tuin er als een puinhoop bij ligt. Ik moet nou weg. Even... Marie, Marij. Marij. Uh, na de vakantie knap ik de zaak op. Een je dat? Ja, Marij. Dat beloof ik. U heeft geluisterd naar het negende deel van De Weg ligt open... Een hoorspelserie naar de gelijknamige omnibus van Mien van Zand in de bewerking van Anna Bosman. U hoorde Guitje Roethof, Hans Karsenbarg, Luc van der Lagemaat, Emmy Lopes Dias, Jan Borkes, Willy Bril, Joke Reitsma en Willy Maasdam. Techniek Raymond van Marseveen en Leon Dubois. Regie Marlies Cordia.